De journalist Judith Spiegel, die met haar man Boudewijn Berendsen een half jaar lang werd vastgehouden in Jemen, heeft een open brief gestuurd aan haar ontvoerders. In de brief, die is te lezen in NRC Handelsblad, noemt ze de jemenitische ontvoerders criminelen. Niet alleen voor wat ze haar en haar man hebben aangedaan, maar ook wat ze hun eigen land aandoen. Volgens Spiegel blijven zakenmensen, toeristen en talenstudenten weg door de ontvoeringen.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 Archeologen hebben in het zuiden van Egypte het graf ontdekt van een tot nu toe onbekende farao. Dat heeft het Egyptische ministerie van Oudheden bekendgemaakt. Bij de opgravingen bij de stad Sohag stuitten de onderzoekers op het graf van farao Seneb-Kai. Die leefde rond 1650 voor Christus. De archeologen ontcijferden zijn naam aan de hand van de hiërogliefen op de muren van de tombe. In het graf lag geen mummie, er was alleen een skelet van de farao over.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 Welkom terug luisteraars bij het radioprogramma Peaceful Radio hier op Zivem Zandvoort. We gaan nog een uurtje aan de gang met nieuwheidsmuziek, lekkere muziek, tot aan het, uh, nou, het eind van de uur natuurlijk. We beginnen met een nieuwe cd, The River of Life van Rebecca Harald. Meer over Rebecca vind je op de website peacefulradio.eu. Veel luisterplezier.